zo de Rolling Stones Marcel volgens mij hebben hebben hun ook heel veel met klassiek want ik geloof dat ze ook wel eens een keer klassieke artiesten bij hun uh, op het podium vragen dus dat is de link ook weer een beetje gelegd hè nou ja ik ben meer voor de Beatles dan voor de Stones hè? ja dus dat ik is weet een beetje water en vuur hè uh, uh, Beatles uh, nou niet helemaal maar dat vertel ik nog wel een keer in ja. een ander programma ja. Mario Beatles of Stones Um, ho, ho, ho. Uh, Geef het uh, twee. Uh, Nou, nee, wacht even, wacht even. Stones, the uh, eigenlijk niet. Nee, oh, niet. Beatles dus, dus. Niet, duidelijk zijn. Beatles met een aantal okay. dingen. Maar ik, ik denk allemaal dat Benjamin Britten erachter heeft gezeten... achter die muziek. Ja. daar sta ik niet alleen in. Nee, ja, de Beatles... Dat is, uh, ja, die, nee. die dat is een complex nee. Benjamin Britten, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. ja die, Met Pieter ja. Piers. Pieter Piers, die ja. tenor. Ja. ja. Dat is eigenlijk een beetje onterecht, die het uh, Beatles en Stones... van vroeger. <laughs> Want Beatles schreven liedjes voor de Stones... en de Stones voor de Beatles. Dus wat dat betreft... Uh, Goed. Nou, het was leuk vanavond. Ja, vond ik ook. Mario, ontzettend bedankt dat je hier wilde komen en ook zingen. Wij hebben er in ieder geval van genoten. Zeker. En als mensen, luisteraars, nog meer van jou willen horen, dan kunnen ze ook naar Noodschieten luisteren, zoals ik laatst deed. Ja ik, ja, ik kan het allemaal niet laten. Hè? Nee. <laughs> en af en toe zit ik er vlakbij, joh. Mirakel, ja, ja, toch wel, hoor. Ah, ja, ja, ja, zoiets. Ja, Noodschieten is een fragment op uh, Radio 4... waar ja. je moet raden uit welk uh, klassiek stuk het komt... Dus uh, misschien uh, een volgende keer dat we jou daar kunnen horen. Ja. Of nog eens uh, hier. Nou, ik vind het, ik heb het hartstikke leuk gevonden. Linde, ik heb jou zo'n fantastische Jij hebt me echt geholpen <lacht> op de weg in de klassieke muziek. hartelijk <lacht> dank. Nou, Daarvoor. daar ben ik heel, dank. heel blij om. Dank en je. jij, heel erg bedankt dat je hier was. Merci.